Goeiedag lieve mensen, hey, jullie luisteren weer naar ons segment uit de volksmond. En vandaag zit ik hier, wederom weer, met een geweldige, fantastische, gezellige, leuke, Maya. Bedankt voor dit vleiende intro en uh, welkom bij weer een nieuw sprookje. Je verdient het. Bedankt. Dit keer <laughs> ja? <laughs> ja. is het een um, Indonesisch sprookje. Het heet KanChil. De krokodil en de tijger Leeftijd 8 jaar Dus uh, kinderen naar boven, mits ze ouder zijn dan 8 Ja Ongeveer een sprookje van een kwartier En uh, nou. Laten we er maar induiken Dan uh, duiken we erin Plons Dit is het sprookje van Kanchil, de krokodil En El Tigre Op een dag wilde Kanchil een rivier oversteken vergeefs had hij al geruime tijd rondgelopen, zinnend op een middel om aan de overkant te komen, tot hij uiteindelijk in de verte een krokodil zag drijven. Hij ging erheen en zei, Dag vriend krokodil, zeg, ik geloof dat ons geslacht talrijker is dan het uwe. Hoe komt u daarbij? antwoordde de krokodil, die zich verbaasde over zo'n brutaliteit. Ik denk dat het onze veel talrijker is. Nee hoor, huwde Kansiel vol. Het onze. Nu begon de krokodil zich boos te maken. Nee. En hij dacht erover om het brutale dwerghert op te peuselen. Op, peusel, Dan was hij meteen van het gezeur af. En het is toch het onze talrijker, vriend. Riep de krokodil en hij liet zijn blinkende tanden zien. Maar Kanjil was daar helemaal niet van onder de indruk. Nu dan, sprak het dwerghert. Indien uw geslacht werkelijk veel talrijker is dan het mijne, komt u dan met allen bij elkaar. Dan kan ik het nagaan. Want ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Volgens mij zijn er gewoon veel meer dwergherten. Goed, riep de krokodil. Ik zal alle krokodillen bij elkaar roepen. Dan kun je het zelf zien dat wij met meer zijn. Hij dook onder en na enige tijd kwam hij weer boven met al zijn makkers. Zo! riep het dwerghert. Nu zal ik u eerst tellen. Ga maar in een rij liggen van hier tot aan de overkant. En de krokodillen die deden wat Kanjil zei. Toen ze zich zij aan zij hadden geschaard van de ene oever tot de andere sprak Kanjil nu, oh. nu zal ik u gaan tellen. Dat is best... Zeiden de krokodillen. En ze bleven doodstil liggen. Terwijl hun hart hevig klopte van nieuwsgierigheid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zei Kanjil. hij was aan de overkant. Ha, krokodillen. Riep het, hij. Het was helemaal niet van uh, eigenlijk mijn bedoeling om jullie te tellen. Ik moest gewoon naar de overkant. Bedankt voor jullie hulp. En lachend huppelde hij weg terwijl de krokodillen hem nariepen. was jij maar op, hertje. Zodra je bij de waterkant komt, ben je er geweest. Niet lang daarna gebeurde het dat Kanjil dorst kreeg en naar de waterkant afdwaalde. Hij had nog geen slok genomen of een krokodil die had zijn poot beet. Nu heb ik hier, Kanjil, riep hij. Zeg vriend, zei het werkhert. Je wordt bijziend, geloof ik. Want je hebt mijn stok te pakken, niet mijn poot. Grommend liet de krokodil los en Kanjil sprong vrolijk weg. De krokodil bleef echter op een middel zinnen om het dwerger te doden. Op een dag kwam hij bij een oever en bleef doodstil zitten, zodat het net leek alsof hij een boomstam was. Op een van zijn tochten kwam Kanjil in de nabijheid van de krokodil. Uh oh oh. Kanjil zag de boomstam liggen en omdat hij het niet helemaal vertrouwen, zei hij Indien u een boomstam bent keer je dan om en nu, indien u een krokodil bent, blijf dan gewoon liggen En de boomstam die keerde zich om is <lacht> dus de krokodil <lacht> Toen Kanjil dat zag, maakte hij dat hij wegkwam, terwijl hij de krokodil toeriep Een boomstam kan zich toch niet omkeren domme krokodil De krokodil zon weer op een list. Hij ging op zijn achterpoten staan en verroerde geen vin, zodat hij net een dode boom leek. Kanjil, die aan het ronddwalen was, ontmoette hem en hij merkte dat de krokodil zich als een boomstam wilde voordoen. En hij zei Hè? Wat is dat? Een boom of een krokodil? Als u een boom bent, keer u dan om. Als u een krokodil bent, dan kan je weer blijven staan gewoon. De boom. Die draaide zich om voor een tweede keer. En Kanjil sprong weg. Ja. Terwijl hij riep: Je bent geen boom, je bent een krokodil. Nu was de krokodil weer heel erg boos op Kanjil. Hij wilde niets liever dan de onverlaat verscheuren. Hij zocht een goede plek in het woud. waarvan hij wist dat Kanjil er graag kwam. Hij maakte daar een nest dat eruit moest zien als een varkensleger. Toen Kanjil op een dag weer uit wandelen ging, kwam hij bij het nest. Hij zag een klein stukje van een krokodillenstaart die uitstak en begreep dat de krokodil hem in de val wilde lokken en verwijderde zich. Nadat hij een eind had afgelegen, kwam hij een tijger tegen, die op zoek was naar een lekker hapje. Om zich te redden, zei Kanjil... Hallo vriend tijger... Ik weet waar een heerlijke maaltijd voor u te wachten staat. Iets verder, hier vandaan ligt een vet varken op u te wachten. Zeg maar, mijn vriend. Waar ligt dat? Zei de tijger gretig. Want dat lust ik zeker wel. En Kanjil wees hem de weg naar het varkensleven. De tijger haastte zich er toe, Want hij had een geweldige trek gekregen. Hij besprong het en de krokodil... Die schrok zich wild en sprong op om zich te verdedigen. Ze vochten zo hard dat de kluiten aarde ervan in een rond vlogen. En toen ze er genoeg van hadden, staakten ze dodelijk vermoeid de strijd. Kanjiel had er ondertussen wel voor gezorgd dat hij op een veilige afstand was. Hij was ver het woud ingevlucht. Maar de tijger was woedend en ging op zoek naar het berghert. Wat schande dat... Hij zo was beetgenomen door Kanjil, dat kon hij niet verdragen. Na een lange tijd zoeken vond hij het dwerghert, bij een lesjoeboom stond, die rijkelijk vrucht droeg. Toen het tijger genaderd was, sprak hij. Je bent een kind des doods, vriendje. Je hebt mij bedrogen door mij te vertellen dat er een vet varken op mij lag te wachten. Maar het bleek een krokodil te zijn die me bijna vermoordde. Ik had het bijna tegen hem afgelegd. Kanjil die antwoorden. Ach vriend, spreek het toch niet zo. Schenk mij alsjeblieft het leven. Want de vorst heeft mij opgedragen zijn eieren, die hier ligt te wachten, te bewaken. Waar zijn die eieren dan, mijn vriend? Vroeg de tijger, terwijl het water hem in de mond liep. Laat mij er wat van eten. Doe dat alsjeblieft niet, smeekte Kanjil. Anders zal de vorst mij zeker doden. De tijger bleef echter bij zijn verlangen. Luister, als je mij die eieren niet geeft, dan zal ik je verslinden. Riep de tijger. Nu, sprak Kanjil. Als je erop staat om de eieren van de vorst te eten, die ik moet bewaken, dan geef ik je toestemming maar op één voorwaarde. Dat is dat je me laat leven. Goed, Kanjil, zei de tijger. Ik zal je niet verslinden. Laat mij dan eerst weggaan, zei Kanjil. De vorst zal mij zeker doden, wanneer hij erachter komt dat jij zijn eieren wil opeten. Best, zei de tijger en Kanjil verwijderde zich zo snel als hij kon. De tijger nam nu een hele massa van de vruchten die op de grond lagen in zijn bek en at ze op, maar de vruchten waren zo vreselijk zuur dat hij er beroerd van werd en hij spuwde ze uit. Woedend ging hij Kanjil achterna, vastbesloten om de voor voorgoed onschadelijk te maken. Na enige tijd ontdekte de tijger het, dat nu onder een grote boom zat, tussen twee wortelhoutplanten. Dichtbij gekomen sprak hij. Nu heb ik je, vriendje. Je hebt mij beetgenomen door te doen alsof je eieren van de vorst bewaakte. En toen ik ervan at, bleken het vruchten te zijn. Je bent er gloeiend bij. Ach vriend, heb medelijden. Doe het niet. Want ik moet de wacht houden bij de gong van de koning. Riep Kanjul uit. De gong van de koning? Vroeg de tijger. Ach, laat mij er wat op slaan. Doe het alsjeblieft niet. Smeekte Kanjul. Anders laat de fors mij zeker ombrengen. Maar de tijger hield bij stuk. Als je mij niet op de grond van de koning laat slaan, dan zal ik jou doden, riep hij. Welnu, zei het dwerghert. Dan moet het maar zo zijn. Je kunt de gang opgaan op, op voorwaarde dat je mij eerst laat weggaan. Best, zei de tijger en je liep weg. Nadat het dwerghert zich een eind had verwijderd, riep hij de tijger toe: het Ga je gang, vriend, sla er maar op. De "Tijger," tijger sloeg op de wortelhout planten en alle wespnesten die zich daar bevonden vielen eruit. De tijger werd van alle kanten door wespen neergestoken. neergestoken. Meer dood dan levend vlucht hij zo snel als hij kon brullend van de pijn. Nadat hij een poos had gelopen zag hij Kanjil weer. Zittend bij een grote in elkaar gekronkelde. Saba-slang. Hadden die wespen gewoon messen dat ze hem neer gingen steken? Ja, met een Met, met, een, met, een, met, een, angels. met een angels. Ja. De tijger. Die zijn nu. En nu zul je mij niet meer ontsnappen, vriendje. Want ik zal voor eens en altijd korte metten met je maken. Je beweerde dat het een gong van de koning was die je bewaakte. Maar het waren wespennesten. Je verdient niet anders dat ik je verslind. Ach vriend, doe het niet. Laat mij leven. Want ik moet hier de gordel van de koning bewaken. Riep Kanjil. De gordel van de koning? Zei de tijger. Och vriend, ik zou graag weten hoe die eruit ziet. Mag ik hem zien? Hij is hier vriend, tijger. Zei Kanjil, terwijl hij naar de slang wees. Och, wat mooi. Riep de tijger uit. Mag ik hem eens omdoen? Dat moet je niet doen mijn beste. Zei Kanjil. Anders gaat de vorst mij zeker ombrengen. Want het is zijn eigen gordel. Wat? riep de tijger. Als je mij nou eens die gordel niet gauw geeft, dan zal ik je doden. Als dat zo is, goed dan. Maar laat mij eerst weggaan, want anders zal het fors mij vinden. En mij doden. Zei Kanjil en hij maakte dat hij wegkwam. Toen hij zich op een veilige afstand bevond, riep hij de tijger toe. Ga je gang vriend, doe de gordel maar om. De tijger die pakte de prachtige, glanzende gordel en deed haar om. Ze sloot goed om het lichaam, vond hij. Het sluit niet voldoende, riep het dwergherd. De slang, die krompelde zich vaster om het lichaam van de tijger. En de tijger, die stierf. En dit was het einde van het sprookje? Ja. Ik ben benieuwd wat er met die krokodil uiteindelijk is gebeurd. Ik ook. Ik vind het, ik vind het wel een, uh, een vervolgwaard, ja. zeg maar. Het is een uh, gat in het plot. Ja, ja. Uh, weet je, kijk, het, het, het is niet zozeer een gat. Het is meer, ja, hij, wordt, hij verdwijnt ineens. Ik denk dat hij terugkomt in de sequel. Misschien wel, ja. Ja. Um, maar uh, een cijfer, wat voor cijfer zou je dit sprookje geven? Wat voor cijfer ik dit sprookje zou geven? Nou, ik moet zeggen, ik heb betere sprookjes ge... oh. gehoord. Ik denk dat menig mensen daar wel... Um... Ja, best wel beduust over is dat je dat zegt. Best wel boos, misschien ja? zelfs. Ja. Zou je nog zeggen dat dit het allerbeste sprookje ooit zou zijn? Zo ver wil ik niet gaan. Oké. Okay. Nee. Maar we weten eigenlijk van, uit ervaring dat sprookjes uit Nederlands-Indië best wel oké okay kunnen zijn, best wel goed kunnen zijn. Soms wel, soms wel. Deze staat niet in de top 10, dat durf ik wel te zeggen, van Indonesië. Misschien wel eigenlijk. <lacht> Misschien staat hij wel op één. Ja, ik ben daar nou nog zicht. nooit geweest, dus ik durf het je echt niet te vertellen. Maar persoonlijk zou ik hem niet in mijn top 10 zetten. Wat is jouw top 10 sprookjes? Mijn top 10 sprookjes. Ja. Oh, ik, denk, ik denk dat we daar eventjes een apart verhaal van moeten maken. Een aparte dat podcast. Ook, ja. Ja. Want het kan natuurlijk wel een hele tijd duren. Okay. Maar, uh, maar cijfer? Welk cijfer bind je hier aan? Uh, de zes. Zes uit de tien. Ik ga, ik ga me erbij aansluiten. Zes uit de tien. Ze zitten toch wel op dezelfde aansluiting. Zeker. Zeg ik maar zo. Maar, ja. Uh, normaal gesproken doe jij ook nog wel eens graag een toelichting zo uit je hoofd. Ja. Wil je dit hier weer doen? Nee. Oh. Maar ik ga het toch doen. Oké, okay, ik ga het ja, toch doen. Ik voel okay. de druk. Oké, okay, gelukkig. De herkomst is uh, Lampong. Dat is ook wel Sumatra. Dus, uh, nog steeds Nederlands-Indië, oftewel Indonesië. Het gaat dus over een dwerger dat Kanchil uh, heet. Spreekt uit als cancil, uh, Spaans, uh, een soort van Spaanse uitspraak. En het speelt in vele verhalen eigenlijk een rol. Herhaaldelijk komt in die verhalen de profeet Suleiman voor. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorsprong uh, in de invloed van het geloof islam. Die uh, aan de verhalen een nieuw element toevoegde. Namelijk Suleiman of Salomo, de wijze en rechtvaardige vorst. ...als de koning van het dierenrijk. Ja, want hier komt hij nog niet in voor. Nog niet, nee. Of, of misschien zit is, is er gewoon toevallig één... ...waar hij niet in voorkomt natuurlijk. Ja, nou ja, dat is... ...het uh, is niet toeval hoor, dat hij er niet in voorkomt. Oké. Okay. Maar in dit verhaal, dat in feite een aaneenschakeling is... ...van een aantal Kanchil-verhalen, ...doet kanjiel voorkomen dat alsof hij de schatten van de vorst... ...de Sulaiman bewaakt... ...en neemt zo de hebzuchtige tijger bij de neus eigenlijk... ...in het ootje. Ja, de Kancho-verhalen zijn uh, eigenlijk in een groot aantal varianten bekend. Op Sumatra, dat is een eiland. Java, Sulawesi, Kalimantan. En uh, zelfs een aantal varianten uh, uh, zijn ook bekend in Maleisië. Zo? Ja, zeker. Ja. Zeker. Niet zeker. Daarbij uh, kunnen ook andere dieren figureren in de rol van het dwergherd. Zoals een, uh, een spookaapje of een uh, spookdiertje. Een is een klein dier... en de slimheid is zijn enige wapen. Dus, uh, hij praat zich eigenlijk... In, uit elke situatie die je maar kan bedenken. Ja, maar hij, ja. Komt, hij komt er ook zelf in. Hij ik, komt er zelf in... Ik, maar ik, hij lokt het een beetje uit. Hij leeft ja, hij lokt, op het randje. Ik vind dat hij het heel erg... Hij, eerst is hij met die krokodillen is hij ja. aan het pesten... en, dan, en dan, uh, dan... dan gaat hij een tijger pesten. Ja. En dan zegt hij van... Uh, nee, ik heb hier... Uh, ja. ik, heb, ik heb hier uh, een riem... En ik heb hier een gong, hè, en dan zet die tijger zo van, lijkt me ook leuk, Dat wil ik een keer proberen. Ja. Hertelijk bedankt. Ja, en dan, en dan wordt hij gewoon helemaal helemaal neergestoken, doodgemaakt. Ja. Neergestoken door wespen met messen. Ja. Een wespegang. Ja, gewapende wespen. Gewaas, gewapende wespegang. Ja. ja. Gelukkig hebben we dus geen pistolen. Nou, dat scheelt. Anders wordt je helemaal geen ja. geschoten. Ja. Nou ja, de, maar zijn dit ze was. Bedreigd, um, he? He? Ja. Maar. Het uh, is grappig, want het is een wespennest En het, uh, het hertenjong perkt zich in de nesten. Dus dat is misschien ook wel Dat uh, oh ja, is misschien uh, ook wel uh, de bedoeling van het verhaal. Jazeker. Maar uh, dit was uh, de toelichting en ook weer het sprookje. Ja. We zijn ook te beluisteren op Spotify. En sinds kort hebben we ook onze Facebookpagina. Dus daar kun je ons vinden op Uit de Volksmond. Zo heet onze pagina. Slaat dus een like achter. Dat kan. Dat alleen als je het leuk vindt. Ja. Als je het niet leuk vindt, dan, uh, helaas bestaat het duimpje omlaag niet. Maar je kan ook een hele slechte review achterlaten als je, dat, uh, als je je zo voelt over onze podcast. Als dat echt het geval moet ja. zijn. Dan horen wij graag wat er beter kan. Ja, dan, dat zou fantastisch zijn. Ja. Nou, en dan uh, wensen we u weer een hele mooie, fijne, gezellige dag toe. En week En maand. En avond. En avond, Want die avonden die zijn wel fijn, dat zijn de, altijd de goede momentjes.